7 uur, Rachid Finch met het NOS Journaal. Directeur Teulings van het Centraal Planbureau vindt dat het kabinet niet meer moet bezuinigen dan de 18 miljard euro die eerder was afgesproken. In een opinieartikel in de Financial Times schrijft hij dat de belangrijkste reden is dat verdere bezuinigingen de recessie zouden kunnen verergeren. Daarnaast zijn bezuinigingen volgens hem niet de handigste methode om gaten te dichten. Het effectiefste is volgens hem om bestaande belastingen te verhogen. De Hullings doet zijn oproep samen met de directeur van een Brusselse denktank. Het 15-jarige meisje uit Den Haag dat zaterdag dood op straat werd gevonden... is met messteken om het leven gebracht. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Volgens de familie is het meisje in de woning van de 25-jarige verdachte vermoord. De politie doet op dit moment nog onderzoek in het huis. De Hagenaar meldde zich zaterdagochtend zelf bij de politie. Het zou gaan om een voormalig jeugd-TBS'er die al eens eerder iemand heeft neergestoken. Hij zou nog behandeld worden bij een instelling voor forensische psychiatrie. De politie wil nog niet zeggen over de vermoedelijke dader. Het Duitse parlement heeft vanmiddag ingestemd met het tweede reddingsplan voor Griekenland. Naast de regeringspartijen CDU, CSU en FDP stemden ook oppositiepartijen SPD en De Groene voor 130 miljard nieuwe hulp aan Griekenland. Een tiental parlementsleden uit de coalitiepartij stemden tegen het nieuwe reddingspakket. Zij geloven niet langer dat het eindeloos pompen van miljarden in Griekenland de oplossing is. Bondskanselier Merkel verdedigde in een toespraak het nieuwe miljardenpakket. De gevolgen van de Griekse uittreding uit de eurozone zijn volgens Merkel niet te overzien. Bij de schietpartij op een middelbare school in de Amerikaanse staat Ohio is een scholier omgekomen. Er zijn vier gewonden van wie er twee in kritieke toestand zijn. Dat melden lokale media in Ohio. De schutter is opgepakt, zou gaan om een scholier. Wat zijn motief was, is nog onbekend. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Verder nevelig en lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen, vooral in de ochtend, nog kans op motregen. In de middag droog, het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Frenk Barendse is manager van Ali B.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 T-Mobile helpt Frank onder andere met de Flex bedrijfspundel. Hiermee komen belminuten die hij niet gebruikt vanzelf terecht bij zijn collega's. Kijk op t-mobile.nl/ondernemen. Welk boek wordt Managementboek van het jaar? Kijk voor de zes nominaties op managementboekvanhetjaar.nl. Managementboek.nl, de beste boekensite en meer.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 Dit is Radio 1, de NTR. Kentstof. Ja, Dames en heren, goedavond. Jongetjes in Almelo dromen ervan om ooit voor Herakles te voetballen, maar onze gast is Herakles in de twaalf uur durende voorstelling van toneelgroep De Appel en dat is ook voor hem een droom, al ging die eigenlijk vrij eenvoudig in vervulling. Regisseur Auschreidane sloeg een arm om hem heen en zei: Jij gaat Herakles spelen. Hier is Bob Zwartse. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, en als dat toneel nou helemaal niet zou bestaan... dan lag jij gewoon op een bank met acht zakken chips... Ja, een hooggeven. beetje te zeppen. Ja, dat komt het wel opnieuw. Ik vind ja. het wel een overdreven voorstelling van zaken. Ja, hoor. Nee, dan, dan, Andere dingen vind ik allemaal lastig om te doen. Ik heb ook wel eens de een echte baan gehad. Nou, wat dan bijvoorbeeld? Nee, ik heb nog eens uh, communicatietrainingen gegeven... Aan, ja, voor een, aan, uh, aan uh, onder andere mensen die uh, in de ICT wilden gaan werken. En dan liep ik met een driedelig pak een kort geschoren kopje, liep ik uh, over de afdeling. En dan na anderhalf jaar zat ik in een auto waar de verwarming van kapot was. En ik zag een. <lacht> en ik dacht, van, ik heb het warm in de winter. Ik keek in de spiegel een rood hoofd met twee witte wallen. Ik dacht van hé, hey, wacht even, dat gaat niet helemaal goed. En toen zei mijn vrouw van nou, jongen, neem maar gauw aan slag. Wat was dan de veronderstelling? Ik bedoel, waarom dacht jij dat jij communicatie? Uh, de, oh, pardon. Ja, ja, ja, de, de ik zit op een microfoon te stappen. Uh, ja. <laughs> <laughs> ik heb al gehoord dat je ontzettend onrustig bent. Heel onrustig. Dat blijkt nu al gelijk. Maar hoezo? Wat was dan jouw achtergrond dat je dacht... dat je ICT-mensen communicatievaardigheden kon bijbrengen? Ja, ja, Ik dacht, ik kan niet communiceren. Jij niet? Nee. Zij niet? Van, nee, ik niet. Jij ook niet? Dan van, nou, als het dan laat zien, dan zijn we al een heel end. <laughs> ik, nee, communicatieve vaardigheden van een stuk steen. Ik, maar op. je noemt je vrouw al, Manon Bartels. Ja. Euh, zelf theaterregisseur en uh, schrijver ook. -schrijver. Ja, ja, ja. En zij zegt, jij bent doodzaai als je geen toneel speelt. Ja, er geen een, lol aan te beleven. Ja, ik maak wel veel grapjes dan. Maar dat zijn ook altijd dezelfde grapjes. En dan hoop ik altijd op de vermoeidheid van de luisteraar... dat hij dan daarom gaat lachen komt eigenlijk een beetje op neer. <laughs> en af en toe hebben we dan een helder moment. Nou ja, ze ooit het wel hard over me. Ja, een hele harde vrouw nou, ook. Nou, behoorlijk. Hele harde vrouw. Nee, maar zitten. even serieus, ja. hè? De, de, dat toneel, dat is dus alles. En... Ja, dat, ja, ja, in feite wel. Nou, het is, ik krijg wel buikpijn als ik er een lange tijd niet speel. Dat is gelukkig alweer een hele tijd geleden. Maar dan, de, oh, dit zwakt het, het al mevallen. een beetje af. Ja, ja, sinds 2000, of tenminste, ja... Sinds, sinds de 21ste eeuw ben ik wel heel veel aan het werk geweest. <laughs> want daarvoor dan... heb je ook heel lang gewoon helemaal niks gedaan. Nou, ik heb wel dingen gedaan, maar die werden niet gezien. Dus ik, ik ben in 92 afgestudeerd. Toen was ik al 28. Wat vrij toen laat was, is, toch? wel. maar nou. Nee, maar ja, dat was al vrij laat. En toen heb ik eerst even een productie bij het vervolg gedaan. En toen ben ik in het Jongerentheater terechtgekomen. En daar ben ik toen naar het verbouwen van een kleedkamer uh, vertrokken... Jij had een kleedkamer van. Ja, ik kon er niet zo goed tegen op een gegeven moment. Je was echt heel kwaad en... gewoon. Nee, ik zeg echt, ja, ja je, je staat te spelen. Er komen uh, wagentjes met koffie over het toneel gelopen op zo'n school. Weet je wel. Dat was toen, Er kwam de conciërge, die kwam tijdens een uh, voorstelling gewoon langs. Of je speelde uh, Oedipus en dan stond daar op de achtergrond stond er een uh, aquarium. Ja, dat komt niet weg. Dus stond je voor een aquarium te spelen daar in die aula. Die nou, werd niet serieus genomen. Nee, dus deden we die dan maar aan en uit, wanneer Delphi ter sprake kwam. Maar ja, <laughs> maar ja dat zijn toch een beetje vreemde noodoplossingen. En, nou, en toen ben ik bij Bruno terechtgekomen. Het literaire theater, heel ja, klein theater, ja. midden in Den Haag. Een ja, heel ja, mooi klein theater. Ja, 70 stoelen. En, en daar ben je toen toneel gaan spelen, zoals jij het ooit had bedacht in je hoofd ja, ja, ja, dat is een beetje de schuld van mijn non ook, want die werd doodziek van me. En die zei van, joh, er is dat, dat theatertje daar, bel dat anders op. En toen kreeg ik Walter Scheffer aan de lijn. En toen zei ik van, hallo, je spreekt met Bob Schwartz. Ik wil drie solo's komen doen. Oh, dat is goed, zei hij. Nou, kom morgen maar langs. Maar ik kan nog niks. Maar hoezo vond hij dat gelijk Ja, je denkt, je moet een beetje hoog inzetten. Hm. Dacht, ja, waarschijnlijk, ik weet niet waarom hij dat dacht. Ja, ik geloof dat hij wel eens mijn naam had gehoord, zei hij. Um, kan ook beleefdheid zijn geweest. <lacht> <lacht> <lacht> Misschien bij opsporing verzocht, ik weet niet. Maar, um, en toen heb ik uh, voorgesteld om eerst een voorstelling... die ik voor het jongerentheater had gedaan. Uh, voor volwassenen te gaan doen in een nieuwe bewerking van mijn ja. man. Uh, de gedaanteverwisseling van Kafka. En daarnaast, uh, daarna hebben we nog een paar andere, aantal andere voorstellingen gedaan. En, uh, en toen ging groepen, de trein echt lopen. Toen ging de trein lopen. Maar ja, het is natuurlijk een plek... Uh, waar uh, de rest van Nederland niet zo snel aan toe komt. Kijk, voor het Amsterdamse, nee, het waar we nu zitten... komen ze sowieso al niet naar Den Haag, want het is heel ver... Dat is waarschijnlijk omdat het te duinen zijn. Dan moet je heuvel op, dus dan is het heel moeilijk om daar naartoe te komen. Ja, niet nou, gelijk alle festivals eruit gaan horen. Nee, nee, dat is niet. Frustratie. En landelijke pers krijg je ook niet, want het is een plaatselijk gebonden, dus regionaal gebonden theater natuurlijk. Dus nou, heel af en toe is er wel eens een krantje geweest, maar. Dus dan wordt het wat minder gezien, maar we hebben daar wel ongelooflijk mooie dingen gemaakt. Ja. En ik heb daar heel veel geleerd, met name van die uh, Manon Bartels. En wat gebeurt er dan in 2004? Was het 2005? Kreeg je de Arlecchino? Uh, ja, 2005 was dat, ja. 2005. Ja. De meest belangrijke prestigieuze toneelprijs die je kunt krijgen voor een, ja. uh, een bijrol ja. in, uh, bij het Nationale Toneel Elementaire Deeltjes. Nou, voordat we je hele biografie hebben doorgenomen. Ja. Uh, uh, Herakles, daar ben je ja, op dit precies. moment in te zien. Marathon, twaalf uur toneel achter elkaar ja. uh, in de Appel in ja. uh, Den Haag. Op Scheveningen moet ik eigenlijk zeggen. Daar spreken we over. En um, uh, nou, ondertussen is er uiteraard weer van alles aan de hand in de wereld. Heb je vannacht gekeken? Dat nou, heb je natuurlijk niet gezien, want gisteren was de première. Nee, vannacht was de Oscars, uh... heb je daar nog mee nee, bezig joh. gehouden? Nee, nee. Tenminste, ik was, was ook niet genomineerd ergens voor. Dus ja, kijk. Ik niet de eens. hele tijd flauwe grapjes gaan maken. <laughs> nee, ik heb het niet gezien. Ik ben gewoon mijn nest in gedoken vannacht. Meryl Streep? Nee. Heb je de film Wel gezien? in een gouden jurk, Thatcher. Gezien. Ja. Heb je die film al Nee, niet gezien, maar ik, ik zag wel een paar beelden voor stukjes. en toen dacht ik van zo, dat is een mooie glad getrokken uh, uh, Thatcher. Maar misschien heeft het heel mooi gespeeld, ik weet niet. Hou je van films eigenlijk? Uh, ik hou me van films, maar er is iets wonderlijks aan de hand. Ik hou ook heel erg van theater, maar ik kijk er geen films en theater meer. Of het moet op een uh, dvd zijn, omdat ik, uh, de, uh, en dat is een luxe probleem, gewoon heel van aan het werk ben. Omdat je zelf aan het spelen bent? Ja. Echt heel veel. En als ik niet bij de appel zit, zit ik ergens anders. Maar goed, niks let jou om lekker overdag in een bioscoop rond te hangen, ja, toch? Ja, je moet ook repeteren voor die voorstellingen. ja ah, ja, dus ja. echt geen tijd. Nee. Die artiest heb je ook niet gezien. Nee, ook niet. Nee, nee. Nou, hopeloos. Goed, dan kunnen we daar verder niet over. Hè. Nee, klaar. Uh, de commotie rondom uh, het VU Medisch Centrum. Ik weet niet of je daar iets van meegekregen ja, hebt. Ja. Uh, uh, uh, nou, e enorm gedoe over het feit dat daar 35 camera's... op de spoedeisende hulp uh, bleken te hangen. Een televisieprogramma dat stopgezet is uh, bij RTL 4. Uh, iWorks mm -hmm. uh, Productions had het gemaakt. En uh, nu is er uh, wederom commotie, want... Uh, Ronald Giphart, uh, schrijver, hm. zou daar op de afdeling cardiologie rondlopen. Gewoon een aantal maanden, net als zijn voorgangers Anna Enquist en uh, Christine Hemrecht. Ze hebben allebei inmiddels uh, bestsellers afge afgeleverd. De Verdovers en uh, Haar Bloed. Bert Keizer was uh, schrijver, uh, is schrijver en zelf ook arts. Die, die serie ooit heeft geopend met het boek Onverklaarbaar Bewoond. Goedenavond Bert Keizer. Hallo. Hallo. Hallo. Uh, ja, wat een gedoe allemaal. Uh, u heeft het nieuws vandaag gehoord, denk ik. Ja, ik werd gebeld uit de vuur. Ja, en, um, ja ik vind het eeuwig zonde, omdat wat, uh, wat de Giphart daar doet... en wat Hemrecht en uh, Enkust en Keizer hebben gedaan... Dat, heeft, dat is iets heel anders, een hele andere dimensie. Omdat de, uh, iets heel de anders dan de, de camera's bedoelt u? Ja. ja, en de reden waarom je aanwezig bent, die is ook uh, luid en duidelijk verkondigd, snap je? Dus toen ik daar was, maar dat geldt ook voor Anna en Christine, uh, zijn we, maar dat geldt ook voor, uh, voor Ronald, we zijn duidelijk aangekondigd als er loopt nu iemand op de afdeling rond en dat is hem en die probeert over ons een boek te schrijven. Mm -hmm. je, zo werd ik ook geïntroduceerd. Hij is arts, maar dat is nou even niet zijn, zijn reden om hier te zijn. Hij is hier om, ja, om een boek te schrijven over de afdeling. En, dat viel alleen maar goed. Ik heb nooit iemand ontmoet die zei van... Uh, Heer, ik wil alleen niet met jou praten, want je gaat schrijven. En nee, Christine Hemmerich, die heeft het ook wel duidelijk uh, uh, laten merken... dat zij eigenlijk uh, op die manier een beetje een vertrouwenspersoon heeft... van uh, veel mensen bij wie ze een beetje konden zeuren, snap je, over de ja. afdeling. Ja. Dus die vertrouwelijkheid en die schending van beroepsgeheimen... dat is in deze situatie, ik vind het echt zo zonde. En ja, ik vind ook een beetje dat het doorslaat en helemaal onterecht is... dat Giphard daar nu moet verdwijnen, want... Het is een hele andere, hele andere opzet. dus uh, maar, de maar, hele nou, hoe, Hoeveel vrijheid uh, krijgen de, uh, uh, de auteurs in het ziekenhuis? Eigenlijk volledige vrijheid. Um, dat wil zeggen, en dat, dat betekent het volgende. Dat je bij een gesprek als uh, de dokter met de patiënt praat... Ja. of als de dokters samen praten... dan vroeg je altijd, mag ik mee? Even het kamertje in. Snap je? Mm -hmm. Dingen die dus niet op zaal plaatsvonden. En... Um, er waren eigenlijk geen situaties waarbij men tegen mij zei, of tegen Anna of tegen Christine: Nou, sorry, maar dit is zo, dit is zo persoonlijk, hier willen wij u niet bij hebben. Ja. Dat, dat was eigenlijk niet aan de orde. En medisch-technisch was het natuurlijk ook niet zo'n probleem om die artsen onderling een beetje te zien kijven. En, uh, en werkvechten, dat, dat was helemaal niet zo erg. Dat nee. was helemaal niet te, de vuur heeft ook helemaal geen nare dingen te verbergen, snap je? Dus ook in dat opzicht hoeven ze niet bang te zijn. Maar goed, nu bent u uh, zelf ook arts... en uh, ik, ik neem aan dat u wel de commotie begrijpt... rondom uh, de kwestie met die uh, 35 camera's... die daar verscholen bleken op, opgesteld te staan. Um, dus het, moet, het is toch ook wel een beetje <laughs> begrijpelijk... waarom iedereen hier nu bovenop springt... van wat nou, ook nog een schrijver aan mijn bed... Nee, maar wacht even. Die camera's die zijn uh, zo genadeloos. daar is op geen enkele manier een draai aan te geven. aan het beeld wat ontstaat. Mm -hmm. Maar als schrijver. sorry, dat is nou net de lol van schrijven. geef je natuurlijk een draai aan de indruk die je daar op doet. Uh, dat is nou net de essentie van, uh, van literatuur. Mm -hmm. Die schrijvers lopen daar niet rond als journalist. Ze zijn niet op rapportage. Nee. En um, ik heb ook moeten. Um, Moeten zweren dat ik op geen enkele manier medische informatie. waarvan ik. Uh, van iemand dat zou zeg maar, kunnen traceren naar mevrouw Jansen. uit de Frederikstraat in, uh, in Antwerpen. dat ik die op de tafel heb gegooid in mijn, in mijn beschrijving. Nee. En dat hebben die anderen ook niet gedaan. Nee. Dus. ja, dat, dat weet je ook. Je luister, als schrijver weet je wel. wat je moet doen om iets zodanig rond te draaien. dat degene over wie je het hebt. gewoon niet in de gaten heeft dat je het over hem of haar hebt. Dat is nou net ons vak. Dus, uh, Betekent dit even... nu het einde van het project? Wat heeft u vandaag gehoord van uh, het vuurmeisje? Arco heeft mij gebeld, Arco Odewand die dan de, de initiatiefnemer. Is. Nemer, ja. En die uh, nou, even om, om omdat die uh, nou, een type teleurgesteld is en eigenlijk. Uh, ik geloof niet dat dit het einde van het project is. Want ik denk dat we, we moeten nu eventjes deze. Uh, deze ijzige wind even, even laten, wa laten ja. waaien. En uh, we gaan dit weer op de rails krijgen, volgens mij. Ja. Uh, want de, de producten die je tot nog toe heeft opgeleverd... Hè, die zijn eigenlijk zodanig, als ik mezelf even buiten de competitie mag plaatsen... maar die zijn zodanig dat het ziekenhuis alleen maar trots kan zijn... op het feit dat ze dat uh, op hun grond hebben laten gebeuren. Want wat ik is lijk, de uh, meerwaarde van een schrijver die werkzaam is... of rondkijkt in een ziekenhuis? Die ziet veel meer en hele andere dingen dan alle professionals die daar rondlopen. Hm. Dat is Zegt gewoon u als iets, professional? Uh, ja, dat is, dat is zo geinig. Maar dat geldt ook uh, uh, zeg maar voor een uh, voor iemand die op bezoek zou gaan in een maakmaatschappij, waar ik ook, zeg maar de ballen van af weet, maar dan zie ik allerlei dingen die andere mensen helemaal niet in de gaten hebben en ook niet interessant vinden. Ja. Dus het is. Uh, en het is leuk om, om ja, niet zomaar iemand, maar dan toch zeg maar, schrijvers daar schrijvers laten hebben rondlopen. Wat halen die daar weg? Uh, het heeft in elk geval uh, prachtige werken opgeleverd. Ik vind van wel, ja. ja. En uh, het is toch zonde om dat nu te onderbreken. Ik, nee hoor, ik denk, we krijgen het weer op de rails. Ik hoop het. Okay. U. Dank u wel, Bert Keizer, voor uw toelichting. Goed, wat vind jij hiervan, Bob Swartsen? Want ja. je bent ook enorm geïnteresseerd in literatuur, literair theater, praal ja, het, het, het is totaal anders, natuurlijk, of, of, waar, waar zij mee bezig zijn of waar iWorks uh, uh, mee bezig was. En los van het feit dat dat misschien ook wel heel interessant zou kunnen zijn, is het een, uh, ik, ik ben er niet bij geweest, ik weet niet hoe die opzet werkelijk was. Maar ik kan me zo voorstellen dat als ik in mijn blote reet uh, daar lig om een. Uh, en Anne Enquist komt binnen en, en vraagt: uh, mag ik er even bij komen zitten? Dus het? ik meteen ja. Nee, maar ik uh, bedoel. Ja, nee, maar, er, staat, er staat de camera op me, zo de mythe. Dan is het wat anders. Ja, bedoel, als uh, Beatrix daar in die uh, behandelkamer was binnengereden. dan neem ik toch aan dat ze de camera hadden uitgezet. Snap je? En dus in die zin is een wat, uh, ja, wat vreemde. Maar goed, je kunt Opzet. ook zeggen van wat moet ik met die schrijver bij mij? Ja, maar dat kun je het tenminste zeggen. En uh, je wordt ook niet geconfronteerd met beelden van jezelf. Dus het zijn de beelden van de schrijver, wat de keizer ook zegt. die het is toch een heel ander ding. Goed, we gaan het over Herakles hebben, uh, Bob Zwartsen. Trouwens, ja. luisteraars kunnen zich melden, kunnen vragen stellen, uh, opmerkingen plaatsen. Uh, ook mensen die eerder zo'n marathon hebben ondergaan, uh, mm -hmm. laat vooral van u uh, horen. Want uh, ik, het is geloof ik de vierde keer dat toneelgroep uh, De Appel uh, uh, ja, een ja. marathon ja. In elkaar heeft gezet? Ja, Tantalus eerst, Odysseus, vervolgens Tuin van Holland. Dat was een wat meer gefragmenteerde dag. En nu uh, dus Heracles. Ja. Ja. Dus uh, je wist waar je instapte? Uh, ik heb uh, Odysseus en, uh, en Tuin van Holland uh, heb ik gedaan. Ja, Ik wist waar ik instapte. Zullen we ja. even in het kort, uh, Heracles, uh, de zoon, een van de zonen van uh, Zeus die die heeft verwekt. Een van de vele. Een ja. van de vele zonen die die heeft verwekt bij een aardse vrouw. Hera, ja. de vrouw van uh, uh, Zeus, is daar woedend over en gaat vanaf dat moment, vanaf het moment dat ze hoort dat hij een kind heeft verwekt bij een uh, aardse vrouw, uh, Heracles haten en hem het leven onmogelijk ja. maken. Ja. Ja. Ja. In kort bestek? Dat is het. Ja, en dan? Dat is het. Nou ja, dat, dan begint het zo niet. Kijk, die, die Heracles die weet dat niet. Dat was ook mijn grote probleem. toen ik dit ging spelen. Dat ik dacht van ja, we gaan dus een onkwetsbare held spelen. Dat is dus absoluut niet interessant. Leg dat even uit, Hoe zo nou ja, ongewisbaarheid? Kijk, kijk, op het moment dat je gaat focussen, bijvoorbeeld op die twaalf werken. Eerst tien, maar hij wordt een paar keer geholpen, dus worden het de twaalf. Die twaalf ja, even werken. vertellen, hè? want hij krijgt dus de opdracht om... Ja, hij heeft zijn... dus die Hera die zorgt uh, die, die, die, die, die, die dat hij waanzinnig wordt... en hij doodt zijn vrouw en kinderen. Daar begint eigenlijk die hele marathon mee. En de nadigheid en in het leven van Heracles? En dat uh, zegt Delphi, ja, je kunt boete doen... door uh, naar Euristhuis te gaan, koning van Mykene... Uh, koning in plaats van Herakles die eigenlijk had moeten zitten. Mm -hmm. Maar Hera heeft ervoor gezorgd dat Eurystheus het is geworden. Maar je moet daar slaaf worden van Eurystheus En die krijgt door Hera steeds ingefluisterd... welke werken uh, uh, Herakles moet, uh, moet gaan voltooien. Ja. Nou ja, en als je alleen maar die twaalf werken gaat doen... Ja, dus dan heb je, hele leuke, heb je twaalf verhaaltjes. Ja. Nou, en dan weet je dus van tevoren dat, dat hij het ook haalt. Nou, top. <lacht> leuke voorstelling. Helemaal niks aan. Nee, precies. En, dus daar zat ik wel een beetje mee. Maar ze hebben het toch wel aardig geschreven, moet ik zeggen. Want, ja, Ouscheidan is uh, ja, senior. want het hele de, de de principe wat natuurlijk aan, de, aan die aan de Heracles de grondslag ligt... is, is de, de onontkoombaarheid en ook het, het feit uh, dat alles wat hij doet... dat dat bepaald is door anderen. En dan komt die halverwege die uh, marathon yeah, in, uh, in deel 5 bij Prometheus pas, pas achter. En dat is verdomd interessant. Dus op dat moment komt hij er... Ten eerste heb je al die werken. En, nee, en iedere keer krijgt hij weer een nieuwe. En dan heeft hij de tien gehad en dan komen er weer twee bij. Maar dus die denk... werken, wacht even, want dat doen jullie gewoon in één deel, hè? Ongeveer. Bijna wel, ja. ja. ja bijna wel. We zeggen... En dat wordt gewoon verteld. Dat wordt ja. niet echt uitvoerig gespeeld. Nee, want dan dus moeten we die vijftig koppige reuze slang naar binnen halen... en die krab die uit zee komt <laughs> en weet ik veel wat allemaal. Nee, we vertellen ze niet... ze worden, worden aangetipt, zeg maar, een aantal keren. Uh, nee, het draait veel meer om... Uh... Herakles en de andere twee grote helden, Theseus en Jason. Die, die geschiedenissen lopen parallel. En, um, en de Even goden voor de mensen die er bepalen. nu al helemaal niks meer van snappen. Oh, Want er is een vraag op voorhand al van, van een <laughs> luisteraar, een fan volgens mij. Zijn naam is Koen van Belen. 11 april staat al een tijdje onderstreept in mijn agenda, beste Bob Zwartse. Die dag ga ik naar Herakles, Waar ik me vooral na het zien van Tantalus, toen nog met school... En Odysseus, bijzonder op Verheug. Nu zit ik echter met een klein dilemma. Op Tantelus werden ik en mijn toenmalige klasgenootjes vakkundig voorbereid door mijn onvolprezen CKV-leraar. Mm. En ook naar Odysseus ging ik met voldoende voorkennis, die ik tijdens mijn nog niet zo heel erg lange leven hier en daar had vergaard. Ditmaal echter kan ik slechts steren op de tekenfilm Asterix en Obelix en de Helden, waarin de twee galliërs, de twaalfwerk van Heracles, nog eens dunnetjes over moeten doen. Afgezien van het feit dat een vlucht wikipedia-bezoek mij leerde dat die werken niet overeenkomen met de daadwerkelijke werken van Heracles, mm -hmm. lijkt die kennis me ook te mager om mezelf voorbereid te kunnen noemen. Daarom ligt ook al een tijdje het, broek, uh, het boek Griekse mythe van Immedros op mijn bureau te wachten, waarin de mythe van Heracles uitgebreid staat beschreven. Mijn vraag aan u is, en nou komt hij? moet ik me eigenlijk wel voorbereiden? Of is het volgens u raadzaam, of beter gezegd, aan te bevelen om onvoorbereid voorstelling te gaan zien. Hm, ja, Hartelijk zou ik dank. Ja, ik zou gewoon onvoorbereid naar die voorstelling ja, komen. He? Kijk, sowieso... Het, het probleem met uh, de Herakles mythe is dat het geen verhaal van A naar B is. Zoals je dat bij de Odysseus had. Hè, mm -hmm. Van Homeros. De Odyssee. Uh, en Die man uh, gaat het rooien, uh, is klaar en wil weer naar huis. Ja, het doet het tien jaar over, want die Poseidon zit hem dwars. Mm -hmm. nou, dat is eigenlijk het verhaal. En duidelijk conflict. Klaar. Klaar ben je. Bij Heracles uh, heb je een probleem dat een heel samengestelde figuur is. Dus je kunt ook niet een boekwerkje uh, over Heracles openslaan. Uh, ik weet wel bijvoorbeeld waar uh, uh, Jules en Aus en ook uh, uh, uh, Jules Terlinge, Ouskadanus en Alain Pringels, de dramateur... zich heel erg op hebben uh, gericht. Dat is het, het, werk, het standaardwerk van Graves. Robert Graves, geloof ik. Uh, Griekse mythen, ja. Deel 1 en deel 2. Ja. Die ik gelezen heb aan een zwembad uh, in Tenerife... met een Engels entertainment team. <lacht> <lacht> um, dat kan heel goed samengaan. Gaan. Maar ja. daar, als je daar dus gaat lezen... dan, dan, zie je heel veel, dan ga je een beetje de samenhang zie, zien... tussen al die uh, losse verhaaltjes. Het zijn natuurlijk... Ja, je hebt dus niet zoals bij Homerus zei ik al, dat hele verhaal. Maar ja, wat er over ooit uh, is opgeschreven over Heracles, dat, dat is eigenlijk afgeleid van heel erg veel schilderingen op fase. En dat is het dan. Ja, ja, ja, ja. daar kennen we Heracles. Precies. Dus je dus kunt voor. je heel moeilijk voorbereiden. Ja. En sowieso krijg je zoveel informatie. De ontkom je gewoon niet aan dat je op een gegeven moment... na tien minuten gewoon moet denken, hey, ik leun lekker achterover. Precies. En ik kijk naar nou wat er gebeurt. Ja, dat is het advies dat ja. ik aan Koen van Beden zou willen ja. geven. En ik moet er eerlijkheidshalve aan toevoegen. Ik heb het inmiddels ondergaan. Ja, afgelopen... Wanneer was het? Woensdag. woensdag. Een try-out. De eerste, eerste try-out. Dat jullie het echt helemaal achter elkaar ja. speelden. En op voorhand dacht ik... Um, dat ga ik echt niet doen. Ik ga daar niet twaalf uur uh, zitten. Hm. Ik was zelfs al uitgenodigd door vrienden van... Kom, laten we met elkaar gaan. Ik Ben je gek, dat ga ik echt doen. Ik val mm -hmm. normaal na twee uur toneel in slaap. Ja, ja. En um, dit niet, hier niet. Wat is het geheim? Nou, um, bij oudishuis oh, is dat ook heel goed gelopen. Maar wat hier nog eens extra meewerkt, eh, volgens mij... is dat ze, is dat, dat en Jules er heel erg voor hebben ge, gekozen... om die goden die zo spelen met die mensen... Mm -hmm. om die door de hele voorstelling steeds weer terug te laten komen... En zij uh, kondigen vaak al aan wat ze gaan doen. Of, ze, uh, blikken, of ze, ze, ze leveren commentaar op wat ze gedaan hebben. En ze hebben daar heel veel strijd over. In prachtige taal trouwens, moet ja, ik daarbij zeggen. Ja, zeker. Ja, en ieder stuk heeft ook een, zijn eigen karakter. Dat is ook heel mooi. Hè? Je begint eigenlijk met een heel klassiek aangepakt stuk. En mm -hmm. Erik ook wordt opgedragen in ketens. Zijn vrouw en kinderen heeft uh, uh, vermoord. vermoord. En uh, nou ja, dan krijg je vervolgens een stuk. Dat is geregisseerd door Geert. Hè? Ja, dat heeft ja een er thuis. Er zitten drie andere... verschillende regisseurs ja. op het uh, stuk. Ja, buiten, buiten uh, AUS, senior. Ja, en natuurlijk AUS-Geritanen Aus ja. junior, junior, David Gijzen ja. en Geert de Jong. Ja. Ja. En dat geeft ook alweer vier. Hè? Daarom heb je drie extra invalshoeken van hoe er naar het materiaal gekeken wordt. Dus die voorstellingen hebben een heel eigen karakter. Ja, dus, er is heel veel afwisseling. En dat is heel mooi met dit, uh, met dit project. Ja, en je kijkt dus, dat, dat is volgens mij ook het geheim. Uh, heel simpel, want het duurt mm -hmm. iedere keer maar een uur. Ja, ja. Uh, ja. En dan is er pauze. En dan, pauze. En dan, en dan pauze. ga je op voor het volgende uur. En dan ja. zie je eigenlijk weer een heel ander stuk... met een totaal andere aankleding, ja, een ander, ander decor... Precies. andere kleuren, ja. andere acteurs. Uh, ja, ja het... want ze zijn met z'n dertien. Dus, ik geloof dat, uh, ik las ergens dat er ja. 73 rollen waren. Dus 74, 74 personages. ja. 13 acteurs, 74 personages, 30 pruiken. Ja, nou, ja. kijk eens aan. En het moet daar een heksenketel zijn achter die coulissen. Wat gebeurt daar allemaal? Ja, er zitten wel een paar stressmomentjes, ja. ja ik, wat, wat, ik heb, wat is het, ik het engste moment natuurlijk. in, in voor mij is, het, uur, is het, voor het, jou? Het, het, het, het, qua kleding is het engste moment uh, het laatste deel... waarin uh, Heracles... Uh, een uh, offerkleed van, van zijn vrouw heeft gekregen... maar dat is vergiftigd. Dat weet zij niet. En zijn halve gezicht is weggevreten. Dus ja, ik, ik ben daar nogal heftig gesminkt. Maar, maar ziet ongeveer uit. een paar ja. minuten later... of van, ja, ik denk vijf minuten later, zoiets misschien, misschien iets langer, weet niet. Maar vrij snel daarna moet ik uh, als een uh, golden boy... moet ik weer opdraven op de Olympels. <lacht> nou... Het is wel even een stressmomentje. En hoe gaat dat ja. dan? Wat, wat... Uh, dat is uh, rustig aflopen. Strompelend natuurlijk. Nou, ja, niet zo heel erg dramatisch, maar rustig aflopen. Ja. Want de man die heeft het is zo makkelijk. En dan ben ik eenmaal af en rennen ja. naar achteren. <laughs> en dan uh, ergens uh, achter het toneel. Uh, uh, de afgelopen keren stonden uh, dan mensen klaar om te helpen. Ik denk dat ik het binnenkort alleen ga doen. En uh, snel wassen, wassen. Die bloed van mijn gezicht af. En uh, kleren uit. En uh, weet ik veel wat. En dan, uh, de het zou wel geldig zijn En daarachter ook nog een kamer... Misschien 35 camera's nee, voor nee, iWorks. Nee, dus is dat geen idee. idee. Ja. ja, precies. Ja. Um, ben je nou ontzettend blij op het moment, want wat Joost Prinsen net aan, in de aankondiging zei... ...Ous Gredanus kwam op een gegeven moment naar jou toe en sloeg een vaderlijke arm om jou heen. Hoe ging dat? Vertel eens. Hoe... Ja, ja, ja dit, dit, dit, ik, ik maak altijd het grapje als ouds een arm om je heen slaat moet je voorzichtig zijn. <lacht> want dan komt er natuurlijk altijd iets. En uh, uh, in dit geval was dat van, ja, jij gaat Heracles spelen. En ik, ik had er geen beeld bij. Ik dacht van, oh, leuk. Nou, het enige wat ik dan weet, ik wist wat een marathon was. En ik dacht van, uh, nou, dat betekent dus dat, dat je als, als acteur de kans krijgt... een hele lange spanningsboog te, te gaan opbouwen. Maar welke spanningsboog dat zou zijn? Geen idee. Want ik, ja, is ook heel, ik was bij mezelf zo, maar je merkt, ook, je merkt het ook... als ik met andere mensen over uh, Heracles praat. Uh -huh. dan, dan we, ja, oh, je speelt Heracles, hè? En dan weten ze eigenlijk niet zo goed... Wat voor figuur dat is. Het is de, de grootste held uit de Griekse mythologie. Mm -hmm. Maar heel weinig mensen kunnen aangeven wat hij gedaan heeft. Ja, dan weten ze iets met Atlas. Die, die dan de aarde droeg. Een hemelbol moet dat dan zijn, natuurlijk. En uh, ze weten ook wel iets over die Augiastallen. Nou, oh ja, dat was Herakles. Maar meer weten ze niet. Nou, dat was bij en mij dan, ook zo. Hoe leg je ze dat dan uit in een paar zinnen? Wat, ja, ik, wie is voor jou Herakles? Nou, Herakles is een tragische mens, uh, half, half god, die uh, uh, een speelbal is van de goden... alle kanten wordt opgeslingerd en op een gegeven moment... totaal niet meer weet wie hij is. Nee. En, en dat is de strijd die hij levert. Juist omdat hij alles half half is. Ja, bedoel, en geen god, en, en geen mens. Geen, precies. En uh, onkwetsbaar, maar niet onsterfelijk. Of toch wel. Het, het is, en dat, dat, dat is... Dat is het hele interessante van de personage. Ja, dat hij dan toevallig twaalf werken doet. Ja. Hm. En dan? Want dan heb je te horen oké, okay, jij mm. bent Herakles. De komende maanden. Ja. Een half jaar uh, repeteren gaat eraan vooraf. Hoeveel pagina's tekst? Oeh. Uh, weet ik niet. Het zijn negen stukken. Ja. En in acht van die stukken zit ik. Dus, nou, ik denk dat het wel meevalt, hoor. Ik denk dat het misschien een bladzijde of honderd is of zo, zoiets. Ah, tegen joh. de honderd bladzijden ja. zoiets. Dus een flink, uh, flink stuk. Ik denk dat Emmanuel Kant, die we met uh, Aus uh, Junior hebben gedaan... Dat het ongeveer hetzelfde is. Denk ik. Ja, ja. Alleen daar weer de hete, aan het ahoeren. En nu heb je die enorme lengte. En uh, zijn de scènes uitgesmeerd. En er zijn een paar stukken waar Heracles echt gewoon een vol uur of vijftig uh, minuten. Dat zo'n heel stuk uh, uh, bezig is en aan het knokken is. Maar ja, er zijn ook een paar stukken, zeker in het begin. Mm -hmm. waar ik één, of twee, drie scènes heb ja en zeker bedoel als je, als je het vergelijkt het klinkt de Heracles de titelrol maar er zijn acteurs die misschien wel veel want die de, ja dat weet ik bedoel, niet dat best 74 kunnen, ja. personages ja. Uh, uh, 13 acteurs jij ja. bent de enige die gewoon Heracles is ja, klaar ik denk dat, denk dat de last ongeveer gelijk verdeeld is denk ik ja en uh, ja weet je wel, we gaan niet zitten teuren van hoeveel tekst je hebt. maar <laughs> uh, uh, ik denk wat dat betreft, uh, ik heb het natuurlijk het makkelijkst in zekere zin in zekere zin tegelijkertijd ook heb ik het lastig en dat merk ik nu ook. Kijk, um, toen ik Odysseus speelde, was het voor mij... Uh, toen, toen ik in dat stuk speelde, ja, met heel ja, veel rollen. Ja, ja. he, want uh, Hugo Maarten speelde toen Odysseus. Was het voor mij met name belangrijk om dat hele stuk door te gaan lopen... en te gaan spelen om te zien hoe ik dat logistiek voor mekaar kreeg. Wanneer ja, yeah, ja, ja. heb ik mijn pruik af en op en uh, griem, et cetera. Want dat heb ik ook laatst, dat anders. jullie allemaal een eigen spoorboekje hebben. Hè? Iedere acteur ja, heeft... Ja, je maakt eigen... je eigen dingen inderdaad, zo van ja, nu ga ik het zo doen. Uh, dit, dit, dit wordt mijn dag. Omdat je, zeker in het begin, wanneer je heel veel uh, moet wisselen met pruiken, griem, het is natuurlijk afgaan, uh, uh, weggaan. <groot> afgaan, het leven is gevaarlijk <tus> op <tus> toneel. En uh, hup, al, die, al die kleren zo ja. eraf van je gezicht en hup, volgende er weer op. Pruik af, pruik op, kostuums. En, uh, maar nu, uh, kijk, deze première die we gisteren hebben beleefd... was voor ons de derde keer dat we die, al die stukken achter elkaar gespeeld hebben. Op één dag. En voor mij is nu pas het moment aangebroken... dat ik dat personage, die Heracles-personage, echt vorm... Kan gaan geven. Zo voel ik dat. Ja, want daarvoor een half jaar lang zijn jullie aan het repeteren. Maar je kan natuurlijk nooit dat hele stuk. Wat je normaal wel bij een stuk doet, nee, stel ik mij zo voor. Nee. nee. Je overziet het niet. En dat is, het toch... dat is toch raar. Je springt een beetje heen en weer. Dan zit je een deel 5 te repeteren. En dan ga je weer naar deel 4, en dan ga je weer naar 3. En we zijn natuurlijk een beetje wel in volgorde he hebben we gewerkt, maar zijn ook, er is ook heel vaak heen en weer gesprongen. Kijk, we hebben drie weken per stuk gerepeteerd in eerste instantie. Dus ja, als je een stuk drie bezig bent dan is het alweer anderhalf, twee maanden geleden... dat je dat eerste stuk hebt gedaan. Dus, dat is, dat, is, dat, is, dat is dan toch weer helemaal verdwenen? Dat is, ja, ja, dat, dat is gekke Nou, Op de een of andere manier komt dat dan wel weer terug. En het is ook zo, een beetje incubatietijd is ook nooit weg. Hè? Bovendien repeteer ik zelf graag niet zo lang. Nee, Moet dat heb niet ik inmiddels begrepen, ja. Hé, <laughs> hey, maar um, het uh, lijkt alsof de appel... die heeft er een beetje patent op gekregen, hè? Ja. Op, op die marathonvoorstelling. Toch hoorden we van Ouskaardanus dat dit voorlopig de laatste is. Ja, nou, zullen we nog wel zien. Maar is het voor jullie ook iets... Heb je het gevoel ja. ook van... we zijn met iets heel bijzonders bezig, omdat het... Nou, ja, eerlijk gezegd niet. want kijk, dus Nou, ja... Nou ja als kijk, het, het is wel ook, is een want het is een beetje... Uh, uh, we, hebben dus een, we hebben nu wel een heel groot stuk van de Griekse mythologie... hebben we nu behandeld bij de appel. Mm -hmm. Wat natuurlijk fantastisch is. <laughs> ja. Van, ja, dat is, dat is echt een gek. En uh, Los van het feit dat je er als acteur ook heel veel van leert. gewoon Puur feitelijk Ja, ook. geweldig. Ja, zoals het bij Tuif van Holland jou jou niks ook te te ja. Die vaderlandse geschiedenis die moest wel een beetje bijgesprekend worden. En bij Tuif van Holland, hè? wat dan over die 2000 jaar ja, Nederland precies. ging... Ja. De <coughs> geschiedenis. Ja, precies. Um, uh, op de een of andere manier uh, wordt er dan gezegd dat dat de laatste is. Maar er komen natuurlijk weer projecten voor in de plaats... Die, uh, waarvan ik nog niet weet welke projecten het zijn... maar die ook, dat, die ook weer een heel specifiek karakter zullen hebben. Zoals alleen de appel dat neer kan zetten. Mm -hmm. En ik vermoed dat het ook weer grote projecten zullen zijn. Want leg dat even uit voor mensen die niet zo ingevoerd zijn mm -hmm. in de toneelwereld. De appel neemt toch wel een speciale plaats ja. in in uh, Nederlandse theatergeschiedenis. Ooit ja. gestart door uh, Erik Vos. Ja, Erik Vos, inderdaad. Ja. Experimenteel theater. Een ja, hele mooie Spelen locatie. Aan de ronde en uh, weet ik veel. Boksringen. Nou, nee, dat was dan niet bij de appel, maar dat was wel Erik Vos. Ja. En, um, uh... Maar wat betekent het voor jou? Ik bedoel, je bent uh, nog. Redelijk jong, nou ja, 48, bijna 48. 47. Ja. 47. Ja. En um, uh, niet echt met toneel uh, groot gebracht. Nee. En dan... Nou, alleen op televisie. Op televisie. <laughs> wat dan, wat zag je dan? Nou ja, ik heb echt in de jaren, uh, eind jaren 60, begin jaren 70, was in, waren er natuurlijk heel veel uh, best goede toneelregistraties. Wat herinner je? Uh, Kovendijk in uh, uh, uh, Dood van de Handelsreiziger. Ik weet dat ik op de toneelschool zocht ik een solo. Ik wilde een solo gaan doen. En toen, Maar ik wist, ja, wat ga je dan doen? Nou, soms is het gewoon goed om dan naar de bibliotheek te gaan. Dus dat is zo'n ding waar allemaal boeken staan. Dat, nu is dat een, doe je dat op de pc. Ja. En uh, daar ben ik gewoon gaan kijken in die boekenkast. Ik haalde er eentje uit. En ik, denk, ja. en ik zie Keefman, Keefman van Jan Arends. Ja. En toen dacht ik dat ken ik. Dat ken ik. En ik zie ineens... Jacques Commandeur in een hele grote betegelde ruimte zitten. Uh, en dat had ik dus als kind gezien. gezien. Zie je hoe wat on ongelofelijke invloed dat kan hebben. En hoe goed het ook is dat die dingen ook op televisie vertoond worden. Nou. Maar nu en, is het uh, toch... Zou jij nu nog kijken naar theater op tv? Nee, nee, ik nee. Ik vind nee, nee, het nee, nee. verschrikkelijk, toch? Nee, nee, ik weet ook niet waarom. Ik maar goed, het, goed, in elk geval was even. dat Holpen. jouw uh, ervaring met toneel tot ja, dan ja, ja, ja, ja, precies. En dan nu de appel. Um, wat maakt het voor jou speciaal om juist voor de appel... Nou, wat, wat heel, heel speciaal bij de appel is, is van... Uh, is dat... Uh, wat we ook zelf altijd zeggen is... Dat, ja, het is een belevenis om naar de appel te gaan. Dus je komt binnen en er gebeurt er iets. Je komt binnen en je weet... Het publiek, zeker de mensen die wat vaker komen... Die, weet, die, denken dan, die zeggen ook vaak tegen elkaar... Ik ben benieuwd wat ze er nu weer van gemaakt hebben. Omdat die, die ruimte... Eh, waar je gezeten hebt... Mm -hmm. die, uh, die woont. Oude tramremise is ja, het ook. Oude tramremise, inderdaad. Die... die uh, dat is echt, het is locatietheater eigenlijk. Want dat hele ding wordt voor iedere voorstelling verbouwd. Ik weet niet hoeveel staal er in, die, in dat gebouw ondertussen is vastgelast, maar dat moet een hoop zijn. Ja, ja. En het heeft onder water gestaan. De gekste dingen zijn er gebeurd. Er zijn complete buitenmuren. Gaten zijn er van 4, van 5 meter hoog zijn er ingehakt om uh, ook nu weer mogelijk te maken van wat we nu doen. Dat wat betreft de locatie. Maar ik ja. heb ook altijd, altijd, als ik naar de appel ga, het idee... dat ik in een familie terechtkom. Ja. Ja, zi, zijn zijn er zijn maar heel weinig uh, echte ensembles meer uh, uh, in Nederland. Leg dat en, dus, even het, dus, uit, wat dat is. Ja, een, een, groep, ensemble, he, wat... een vast ensemble, he, uh -huh. waarbij je gewoon een aantal acteurs hebt... die de vaste kern vormen van een gezelschap. Die ook voor een belangrijk deel dus... Uh, uh, uh, bepalen wat er gezien wordt. En door, wat er aangeboden wordt aan het publiek. Niet dat zij inhoudelijk bepalen van dit gaan we doen. Maar doordat je die vaste acteurs hebt... Die wordt er heel veel samen met elkaar... Ja, precies. Maar, maar los daarvan... Bedoel, de, ook en met... de, afstand, de afstand is heel klein. Dus De afstand naar het publiek is kleiner... bij uh, bijvoorbeeld uh, uh, uh, het Appeltheater... dan bij het Nationaal Toneel. Waar ik ook heel fijn gespeeld heb trouwens. Maar dat is, dat is echt totaal En waar anders. zit hem dat dan in? Um, god, dat is zo lastig hè. Nou ja, ten eerste. Um, het, het zit hem heel erg in de vorm. Dat is natuurlijk een feit. Hè? Dus uh, als je puur kijkt naar hoe de dingen georganiseerd zijn, dan uh, als je naar de Koninklijke Schouwburg gaat, dan heb je daar een toneel. En daarachter heb je kleedkamers. En daar zitten acteurs. En die zul je dus nooit als leven zien. Misschien daarna nog even in de foyer als ze naar voren willen komen. Ja. Bij ons als je toevallig even naar de wc moet... dan zie je in de pauze zie je acteurs langs rennen, omdat ze nu eenmaal daardoorheen moeten. Ja. Wat het dat ook zijn... wel heel verwarrend dat maakt... Wat ik heel verwarrend vind als je maakt in de pauze ook op, op... zeer Kles voorbij zit. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, uit, ja. Out of character, zo moet ik zeggen. Maar er speelt nog iets anders. Want het is mm -hmm. ook wat, uh, uh, wat we net al aanhaalden... dat de oud een, een vaderlijke arm om jou heen slaat. Erik Vos had dat ook. Dat is een beetje van die vaderachtige figuren. Nee, ja. En dan ook nog letterlijk. Bedoel, is senior. Junior is er, is er nu ook. Ja. Uh, uh, Sascha Bulthuis was de moeder van Aus, uh, Is inmiddels gestorven. Was de vrouw van Aus senior. Dus lagen letterlijk Hij is nu ook weer getrouwd. Met... Met... Ja, ja ik nee, bedoel, er zijn ook allemaal. Ja, ja, ja. Ja, het is in ieder geval zo dat... Um... Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk zo... dat wij gewoon ook werknemers zijn van een gezelschap. Ja, en tegelijkertijd is ja. het ook zo... dat wanneer wij Hugo Maarten, een van jouw ja. collega-acteurs, bellen... en vragen van wie, wie is het nou eigenlijk, uh, die Bob? En dan zegt hij, ik ken Bob niet. Nee. Ik vind hem een meester in het verbergen. En ik ben niet de enige. Hij vertelt niet veel en hij blijft niet langer dan nodig is. Nee, klopt. Nee. En ik zie hier ook iemand tegenover me zitten. Hij ja, maakt ja, grapjes. Nee ja, ik wil spelen. En verder geen gezeur. Geen gedonder. Nee, geen gezonemieten. Dus uh, nee, dat klopt. En waarom niet? Sorry. Ja, ik vind het lastig. Ik, ik hou ook al van: een op, dit gaat nog een beetje, weet je wel. Dat doen we net als er geen luisteraars zijn en dan zit het hm. wel een beetje te babbelen. Ja. Eén op één contacten, dat vind ik heel goed hanteerbaar. Uh, Eén op twee kan ook nog net. Maar daarna vind ik het een beetje lastig worden. Dus als er een feestje is. Gisteren ook op die première, weet je wel, ben ik toch een paar keer even naar de kleedkamer gegaan om adem te halen. Want, wat gebeurt er dan? Ja, dat weet ik niet. Dat is een, voor een deel is dat een, een, een diep ingebakken onzekerheid, natuurlijk. Ik ben niet voor niks acteur geworden. Ik bedoel, veel acteurs zijn erg onzeker. Gaan we lekker op het toneel staan? Weet je, lekker makkelijk. En. Uh, ja, ja, wacht, dat, als je echt onzeker bent en echt verlegen. Want dat, ik geloof dat eerlijk gezegd. Dat, dan ga je echt niet op dat toneel staan. Nou, ik, ik vind het. Um, uh, het dagelijks leven is, wat uh, is minder overzichtelijk dan wat je op het toneel doet. Dus de contacten zijn ook uh, in het dagelijks leven een stuk ingewikkelder. Kijk, op het toneel heb je gewoon afspraken. Hè? Dan staan we op het ja. toneel en dan weten we wat we gaan doen. En ik weet ook wat ik wil bereiken. En ik kan ook maar één ding tegelijk spelen. Ik zeg altijd, wanneer een regisseur allerlei dingen gaat vragen... ja, sorry, ik ben een hele slecht acteur, kan maar één ding tegelijk. En dat is, uh, ik wil je omhelzen. En zij wil dat niet. Nou, we hebben een conflict, kunnen we dat spelen, dat is handig. Keep en ondertussen hoef ik niet bang te zijn voor de postbode. Omdat je allerlei gekke dingen op de deurmat gooit en dat soort dingen. Dus dat is heel overzichtelijk. Wanneer zag je dat in? Van, hé, hey, dat moest ik maar eens gaan doen. Want dan zijn de regels duidelijk, de tekst ligt vast. Ja, dat is een, uh, een sluipend proces, zou je kunnen zeggen. Nee, dat, dat is niet, niet, niet een bewuste keuze geweest of een bewuste gedachte natuurlijk... dat dat zo bij mij op is gekomen. Maar ik merk wel dat ik het erg prettig vind om te spelen... Um, niet als een vlucht, hoor, van het dagelijks leven... maar ik vind het prettig omdat het overzichtelijk is. Hm. En dan vind ik het prettig dat er duizend man in een zaal zitten. Want zij houden hun mond, dat hebben we zo afgesproken. Of ze doen mee, dat mag ook, weet je wel. Dan hebben we dat altijd weer afgesproken. Mm -hmm. dus dat is heel handig. Ik vind het ook heerlijk om, in mijn, om een solo te doen... Ja, dat woord solo is nu al wel een paar keer gevallen. Ja. Ik krijg sterk nee. de indruk dat dat eigenlijk is wat je eigenlijk doet. Eigenlijk speel ik altijd dat een solo. Een? Ja, ik, ik time ook de teksten van de andere spelers. Nee. <laughs> nee. nee, dat vind ik heel fijn, ja. Want dat literaire theater Branou... waar je trouwens nog heel erg bij betrokken bent... daar hebben we ja. misschien zo nog over ja. samen met je vrouw... Um, daar deed je dus die solo's. Daar nam je het initiatief van geef mij eens drie solo's. Wat, ja, ja. wat is dat dan? Is dat nog prettiger? Dat je echt gewoon alleen maar... Uh, met jezelf te maken. Nou, hebben. het is ook prettig. Het is ook prettig, ja. want ik merk wel. Ik bedoel, dit is natuurlijk. Ik bedoel, nu bij die Herakles spelen en die eerste, dus elf, elf, twaalf uur lang uh, zo'n personage mogen spelen en met deze collega. Dat is, is echt heel fijn. Ja, net. dat is echt een buitenkantje. Daar Word je een beetje moe van? Maar ja, uh, je zal toch maar de kans krijgen. En uh, maar het is ook een een monoloog spelen, een, een solo spelen is. Um, uh, ja, dat, dat, is, dat is iets magisch. Om op de een of andere manier... Dan moet, het begint natuurlijk bij een goede tekst. Mm -hmm. Een goede bewerking van een boek of, of een goede tekst. Die het mogelijk maakt om in je eentje een stuk te dragen. Uh, op zo'n manier dat het publiek toch nog interessant vindt. He, je komt op en je begint te praten. Een uur lang in je eentje. Nou ja, dat is een, heel raar. Je, je, je zit je te kijken naar een man die zichzelf zit te hoeren... Of gaat hij tegen mij praten? Nou ja, Het is geen cabaret, dat is het ook weer niet. Dus op de een of andere manier daar een evenwicht tussen vinden. En de constante afwisseling. Uh, Manon, die, die heeft me op een gegeven moment heel erg geleerd. Manon Bartels heeft op een gegeven moment heel, heel erg geleerd. Om, en zo had ze die stuk ook opgebouwd. Dat is een monologisch, een constante afwisseling, zeg maar. Tussen, tussen vertellen van wat er gebeurd is. Mm -hmm tussen het in het moment zijn, in het hier en nu... en het uh, herbeleven van dingen die in het verleden gebeurd zijn. En als je die afwisseling... dat is een soort automatisme bij me geworden eigenlijk. Ik kan het ook niet uh, zeggen van, oh, dit ga ik nu doen. Of, uh, of tegen een regisseur zeggen van, dit zo heb ik het opgebouwd. Mm -hmm. Nee, dat is een, een, een tweede natuur geworden om zo teksten op te bouwen. En dat is heerlijk om te spelen. Je bent voortdurend aan het schakelen. Je bent voortdurend aan het... En... Uh, en het publiek betekent... meenemen op reis, dat is echt te gek. En dan kun je je eentje heel goed doen. Dat is echt fantastisch. Maar betekent dit dat je, als we het over toneel hebben... jij toch vooral dat tekst eigenlijk hetgene is... waar je vooral door gebiologeerd bent? Ja, wel. Ja? Ja, ik vind het ongelooflijk gelul, slapge hoer... wanneer ik ergens een affiche zie hangen uh, in Den Haag... bij een fantastische tentoonstelling trouwens daar op het lange voorhoud. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dames en heren, luistert u goed? Dood. Ik dood. weet niet hoeveel mensen er nu geluisterd hebben... maar al die mensen hebben ieder in zich duizend beelden bij het woord dood. Een woord zegt meer dan duizend beelden, dus dat kun je ook zeggen. Mm -hmm. Dus een, Woorden zijn zo ontzettend krachtig... en je kunt daar zoveel mee verbeelden en zo ontzettend veel mee zeggen... zoveel meer mee zeggen dan alleen uh, uh, de letters die dat woord vormen... Ja, dat is fantastisch. Ben jij je nou ook heel erg bewust uh, van hoe je dat woord dood uitspreekt? Ik bedoel, de, de, als, als je zo altijd met taal in de weer bent... en met hoe je dingen uitspreekt, hoe je ze zegt... Ja. Uh, zeker als je die solos hebt gedaan? Ja, dat is altijd, dat is altijd een link onderwerp natuurlijk. Hè. Maar we, we, we hebben het er nu wel over. Dat is acteren. <laughs> Wat, maar, ja. Mag ik even dan? een citaat doen ja? van uh, je vrouw, Manon uh, Bartels? Um, eens even kijken waar, waar ik dat heb. Want uh, we vroegen haar ook um, wat jouw zwakte is. Laten we daar gewoon mee beginnen. Oh ja, oh Zijn zwakte je, oh is dat je. hij soms een theatertoontje heeft. Dat hebben eigenlijk bijna alle acteurs. Een soort maniertje intonatie om de tekst voor te dragen. Ik ben er allergisch voor. Ik wil dat elk woord in het moment ontstaat, zoals in het echt. Maar dat kan toch niet? Het is goed dat David Gijs het niet hoort, want hij vindt dat ook soms. Maar doet... De regisseur, <laughs> een van de regisseurs van Herakles. Ja. ja. Want dat is toch ook wat spelen is? Namelijk die woorden precies op die manier zeggen... dat je weet dat het aankomt of overkomt. Ja, alleen is dat nooit zo... Ik, ik weet... Uh, dat is niet zo'n bewust... Het zijn niet bewuste keuzes vaak, hè? Tenminste voor mij niet. Ik bedenk niet van tevoren hoe ik iets ga zeggen. Ik lees een tekst en de situatie... die uh, dwingt mij iets om op een bepaalde manier te zeggen. Mm -hmm. Dus ik, als ik in de situatie ben, dus er is een situatie... en ik speel werkelijk in het moment, op dat moment... dan zal die tekst ook uh, op een normale manier eruit komen. En dan heb ik het niet over uh, dat, het, dat tekst altijd vanuit emotie hoeft te komen hoor, want dat is ook niet waar. Er zijn mensen die uh, ongelooflijk staan te voelen op het toneel en ondertussen de meest vreemde intonaties hebben. <lacht> en dan denk van ja, en dan hebben ze na, na de voorstelling ze, ik ben helemaal kapot. Ik heb zo ontzettend veel gevoeld en ondertussen denk ik, ja, maar echt, sorry hoor, dat was niet om aan te horen. Ja. Dus kijk, het, is, het, werkt ook, het werkt natuurlijk twee kanten op. Ik weet dat ik op, uh, op school heb ik een. Ja, dat klinkt een beetje. Welke school? Want je heb, hebt in Maastricht ja, gezeten en daarna. Ja, maar toen was ik verliefd op mijn non. Die zat in Eindhoven. En die, ja, die zat in Eindhoven. Heb jij ik naar maar Eindhoven? daar de hele tijd ja, geld leen om naar Eindhoven te gaan. Maar <laughs> <laughs> um, wij moesten ook een afstudeerscriptie schrijven. En toen uh, schrik niet. Ik schreef een afstudeerscriptie over de invloed van de taal. Uh, hantering, zoiets, mm -hmm. op de emotionaliteit in plaats van andersom. Omdat ik dus constateer dat, dat mensen zich ongelooflijk uh, stonden te voelen... en ondertussen vreemde intonaties hadden. Ik dacht van, ja, maar voelt die persoon dan niet echt? En toen merkte ik dat... Kijk, oh, ga in een donker steegje lopen en zeg drie keer een beetje hoog... en met een wat hogere stem, ik ben, bang, ik ben bang, ik ben bang. Je wordt bang. Absoluut zeker weten. En ik heb het niet over neurolinguistisch programmeren, mm -hmm. maar het feit dat je dat zegt en het feit dat je dat op een bepaalde hoogte zegt, dat doet iets met jouw emotie. En was, was je daarover in conflict met de rest van de opleiding? Zo klinkt het wel een beetje. Nou, nee, Dacht ja, jij... ja, mensen dachten natuurlijk meteen van: ja, die zwarte, dat, uh, dat is een theoreticus. En dat is het niet. Maar ik constateerde wel dat. Uh, maar Want je houdt ook niet van het gepsychologiseer he? over nee, nee, een karakter. Nee, dat vind ik onzin. Nee, ik ga niet... Ook op school krijg je dat dan. He. Dan moet je biografieën gaan schrijven. Dat is nog een beetje overgebleven aan de, de actorstudio uh, daar in Amerika. Ja. Biografie schrijven over dat personage. Dat kan ik allemaal niet spelen. Het kan handig zijn natuurlijk om achtergrondinformatie te hebben. En voor een andere acteur werkt dat misschien helemaal fantastisch. Maar in eerste instantie is het toch echt... Er komt een man op en die zegt... Er zijn of er niet zijn. Dat is de vraag. En iedereen denkt... Hé, hey, Hamlet... Nee, want er is al 99% van het werk gedaan. Dat je vervolgens ook... Um, mm, dat je vervolgens en als ook moet maar als gerdanus zegt gezegd, tegen ons... Ja, daar kan hij wel een hekel aan hebben, maar hij moet echt wel. Wat Psychologiseren. Ja, toch wel. Ja, maar, dat is een, maar ik, ik ga niet zitten nadenken over psychologie. De psychologie zit in de situatie. Die staat op papier. Mm -hmm. Wat is de reden? Er zijn soms acteurs die vragen dan aan de regisseur... waarom zeg ik dat? Ja, dan moet ik echt even weglopen... Oh ja? Ten eerste denk ik dan van ja, ga je van naar huis, ga het even bekijken. Of ik denk, nou ga het eens spelen, misschien kom je erachter. En misschien niet nu, maar misschien wel over drie weken. Ben je een beetje agressief baasje ook? Nee, niet agressief. Niet naar anderen, laat ik het zo zeggen. Wel naar objecten. Ja? Het is wel goed dat daar alles uit staal bestaat. Ja, daarom hebben ze dat waarschijnlijk gedaan natuurlijk. Nee, maar wat gebeurt er dan? Dan word je echt heel kwaad. Nou ja, kijk, ik, ik, uh, wil, soms zit ik mezelf een beetje in de weg. Dus uh, en tijdens het spelen, omdat mijn hersens dan te snel gaan. Zoals ik nu een beetje te snel aan het praten was, denk ik. Maar, um, en dan, uh, dan, uh, dan voel je frustratie. en die, Dan moet je er eigenlijk even uitstappen of zo, maar dat kan dan niet, want je wil het gewoon bereiken. En, en dat, wat dat betreft ben ik niet zo'n handig acteur, denk ik, voor een regisseur. Want dan ga ik naar beneden kijken en dan zien ze me eigenlijk niet meer. Dus dan zijn ze tegen me aan het praten. Maar ik moet dan naar beneden blijven kijken en binnen de concentratie blijven. En ik wil die ondertussen, laat ik me dan voeden door die regisseur... maar ik zit ondertussen ook helemaal in de knoop. Hoe oh, oh, oh, ben ik mee bezig? Ja, en ik, ik heb wel eens iets uh, door een repetitieruimte gegooid. Ja. Maar altijd in de richting van een muur... Heel af en toe in de richting van mezelf, maar nooit zo erg dat het. Uh, dat er gewonden bij zijn nee, gevallen. Ja, de gesloten inrichting hoeft. Ja. Jullie hebben twee uh, kinderen, waarvan uh, de oudste is 17, geloof ik. ook ja. al min of meer aan het spelen is. Of mm, iets, iets. Nou, nee, nee, helemaal niet. Oh. Maar uh, ik zou me wel kunnen voorstellen, ja. Want, <laughs> want, want, want zou je daar enthousiast over zijn? Als, als de kinderen uh, ook voor dat toneel zouden gaan? Of, of zijn er ook wel redenen dat je het iemand zou afraden? Nee, nooit. Nooit. Nee, je moet alleen altijd doen waar je goed in bent. Dus ik ben niet zo'n goede communicatietrainer. Nee. <laughs> en ik ben ook geen goede. ik heb geologie gestudeerd. Ik was nooit een goede geoloog geworden. Maar uh... Maar die studie heb je wel afgemaakt. Waarom begon nee, nee, je dan eigenlijk afgemaakt. met ik een. Ik uh, heb een en dat was het dan. En waarom begon je dan eigenlijk met geologie? Want als nee, het, het was... al zo duidelijk was dat jij dat toneel graag wilde doen. Ja, dat heb ik eigenlijk al als heel klein jongetje wilde ik al gaan toneel. wilde ik toneelspeler worden, zoals dat zo mooi heette toen. En... en dan had je dus dat beeld van de televisie? Ja, van die mensen, ja. Ja. ja. En, uh, uh, Ja, op een gegeven moment... Ja, ik was kies exact. Kies exact was ik. Wiskunde, natuurkunde, scheikunde op het atheneum En toen liep ik op zo'n... Uh, toen gingen we naar van die uh, beroepskeuze uh, dagen. Die hadden we toen wel. En... Uh, had je een paar tafeltjes en er was één tafeltje. Dat was dan, uh, ik denk, toneelschool, toneelschool Amsterdam volgens mij. En, uh, maar er zaten dan allemaal van die mensen met New Wave kapsels. En ik liep daar met mijn lange sluiken haren, mijn brilletje en overhemdje. Uh, met van die puntjes uh, over een andere trui. Weet je wel? Is Uit Rotterdam kwam Ja, geboren in Rotterdam, maar we wonen toen in ja, ja Ook dat nog. Ja. En, Jij voelde um, echt... De... Ik zat helemaal fout. Dus ja, ik dacht, ja, daar kan ik gewoon niet gaan zitten, dat kan niet. Maar ik, ja, ik maar was wel heel erg geïnteresseerd. je toen wel veel toneel de... gedaan ook, op school of zo? Uh, nee, eigenlijk ook niet zoveel. Maar dat is best, komt best vaak voor, hoor. Dat mensen naar de toneelschool gaan bijvoorbeeld. Die hebben nog nooit een toneelstuk gezien. Ja. Nou goed, ik heb natuurlijk wel... Kijk, ik, ik weet nog... Dat is ook de manier waarop je naar toneel kijkt. Die merk je ook van, hé... Hey, ik weet niet of dat. Ja, ik, ik heb bijvoorbeeld uh, in Zierikzee. Ja, schakels gezien. Volgens mij een Guus Hermes. Um, en. wat ik me van die voorstelling kan herinneren. met Piet Ekel ook. Piet Ekel van de, van de, van de Zwiebertje vroeger. Oh ja, die Piet Ekel. Ja, nu ben arbeider. Nu best. Ja, ja scha schakels van de Heijmans. Hè. En um, ik zag dat. Guus Hermes, die was met scène. Zijn, en, en zijn, zijn stok viel op de grond. En hij speelde door en pakte die stok op en die legde die op zijn stoel over de, de leuning heen. En ik dacht toen van, oh, dat heeft hij mooi opgelost. En dat is toch een andere manier van kijken dan van, ja, let je, let je niet eens op. En dat is toch op een of andere manier een soort bewustzijn van kijken naar situaties en ja... Interesse van hoe dingen vormgegeven worden. En jij herinnert dagesdagen. je dus nu nog dat je dat toen waren Ja, precies. En dat, dat is toch wel maf. En dan hebben we het over iets wat dus ruim uh, wat is het, 13, 30 jaar geleden. En, is. en voelde je dan niet een vreemde eend in de bijt? Want het is toch vrij uitzonderlijk. Iemand uh, uh, uh, kies exact. Ik bedoel, ja. uh, uh, geologie en dan daar op die toneelschool terechtkomen. Dan ja, was... lopen we meer van die gekken rond hoor? Die uiteindelijk daar terechtkomen. <laughs> het klopt in, er wel. Je... Nou, ja. En het heeft wel uh, zo zijn. Uh, ik, het, het, is, het, is, het voelt wel uh, als meer... Ja, het heeft wel op het een of andere meer, meerwaarde voor mezelf. Dat ik ook die kant he, een Ken? beetje heb ontwikkeld. Ja. En soms mis ik het ook. Dan Want ik... de, je kunt ook op een exacte... Nou, nou ja, dat heb je eigenlijk wel nou, uitgelegd. Ik, ik, ik, ik was nooit een groot geoloog of natuurkundige of weet ik van wat geworden. Dat was niet goed genoeg voor, denk ik. Hè? Uh, maar het is wel zo dat, dat ik nog steeds mezelf... heel erg aangetrokken voel tot... Uh, tot wetenschap als zo'n artikel in de NRC staat of in de Volkskrant of weet ik veel wat dan, dan wil ik dat graag lezen. Maar kun je ook op een exacte manier naar het toneel kijken? Nou, misschien is wat ik net vertelde ja. over dat teksthantering en ja. emotionaliteit, een exacte, heeft daar wel een beetje ja, mee. Ja, ja. Ja. Om het toch meetbaar te maken. Dat zo, we hebben het dan in ieder geval ontdekt. Precies. Bob Zwartsen. even kijken hoor uh, reacties. Beste kunststof, ik kan jammer genoeg niet zo snel een van de hele mooie tekeningen in een boekje wat ik heb van Aad veldhoen vinden. Daar heeft hij mensen getekend die in het ziekenhuis... Nou, dit begrijp ik echt helemaal niet. Uh, heeft dit iets met deze uitzending te maken? Over het, oh, dat, dat, het ziekenhuis? Oh, natuurlijk, dat is nog een reactie op het ziekenhuis. Daar heeft hij mensen getekend die in het ziekenhuis lagen. Al jaren geleden, circa 1968, schat ik. Zo ontroerend. Het is een mooi, het is een mooi voorbeeld van hoe het kan. Groet van Edith Kaan. Sorry, ik was even, ja. ik zat zo midden in Heracles. Uh, en dan uh, misschien nog ter aanvulling, wel mooi om te weten volgens mij... de twaalf werken van Hercules staan voor de ontwikkelingsweg van de mens... in symbolische zin. Hercules staat voor de personificatie van de ziel. Ieder werk staat onder invloed van een planeet en een Jo, dat wist ik niet hoor. Wist je dit niet? Nee, dit wist ik niet. Ik ook niet. Nee. Maar oh, goed, dat jij het niet weet. Ja. Oost, daar een Senior Schandalen. misschien wel. Want die heeft geloof ik, ik nu iets van drie reten. meter ja, precies, ja. Boek over achtergronden. Um, ja, we nou, zijn wel al, natuurlijk uh, je ontwikkelingsschrift. Uh, uh, uh, we zijn bijna aan de tijd. Nog anderhalve minuut. Ik ben benieuwd wat er op jouw tegel komt te staan, uh, Bob Zwartse. Ik zet gewoon mijn lijf, lijfspreuk nu op de tegel. Ja, en wat, uh, hoe luidt jouw lijfspreuk? Altijd in beweging blijven. Altijd in beweging blijven? Dat valt niet om, weet je wel. Ja standhouden, stand in beweging te blijven. Ja, schrijf het op. Ja, Hierzo. Nou, dat doe je in elk geval de komende maanden heel erg je best. Nee. <laughs> Want uh, tot en met juni hè, zijn jullie te zien. Uh, ja, tot en met juni, 10 juni, geloof ik. Ja, ja. tot en met ja. uh, 10 ja. juni. Er zijn al heel veel voorstellingen uitverkocht, maar er zijn er vast ook nog wel een aantal plaatsen. Een marathon. Ik kan het in ieder van harte aanbevelen. Serieus. Ik vond het een uh, Ongelooflijke ervaring en een uh, prachtige voorstelling. En Kerstin Frederiks van de NRC is het met me eens... want die geeft jullie ook vier sterren. Ja. De rest van de recensies volgen nog in de komende dagen. Je. Dankjewel, Bob Zwart. Veel plezier daar uh, in Scheveningen, Den Haag. En um, op deze zender zo twee dingen met magreet rijntjes, denk ik... Um, nou, om acht uur begint het en dan hoort u vanzelf wat de onderwerpen zullen zijn. Govert van Brakel is de presentator. Dank meneer Zwartse, dit was aflevering 2433. Morgen praten wij met jazzdrummer Han Benning... over zijn nevenactiviteit, beeldend kunstenaar. Tot dan. Radio 1. Tof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Als CarGlas-monteur vind ik het fijn om mensen te helpen. En helemaal als u ons harder nodig heeft dan ooit. Daarom staat Carglass elke nacht met 100 man paraat om u zo snel mogelijk te kunnen helpen bij inbraakschade aan uw auto. En openen we zelfs midden in de nacht een servicecentrum voor u als dat nodig is. 7 dagen per week en 365 dagen per jaar. Dit jaar zelfs 366. Net wat meer doen. Dat doen we graag bij carglas. Want nu krijgen we 9 van onze klanten voor onze service in huis en dan maken we graag een 10 van. Carglas repareert. Carglas vervangt. Schuld, individu en samenleving kraken eronder. Hoe kan dat? In tegenlicht vraagt filosoof en eindredacteur van NRC Next Rob Wijnberg zich af of ook hij schulden moet maken.